Siewert van Linden en zijn partners hebben ook mondkapjes en sneltesten met winst aan zorginstellingen verkocht, schrijft Follow the Money. De instellingen dachten net als de overheid dat ze zaken deden met de Stichting Hulptroepen Alliantie, maar kregen de rekening van de BV van van Linden. Juristen zeggen tegen Follow the Money dat er mogelijk sprake was van oplichting. In totaal zijn er zeker honderden en mogelijk duizenden bestellingen gefactureerd door de BV. Hoeveel geld daarmee was gemoeid is onduidelijk, maar waarschijnlijk gaat het om miljoenen.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 Het weer, eerst plaatselijk mist, verder zon, maar later bewolking en buien. De zwaarste in het Zuidoosten. En Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen de knopen de Rotterpoel, de Plein en Velze 3 kilometer met 5 à 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Malaise... Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Zf M Dit is de Zomer van ZFM. Met nu. Oebak leeft. Ja, een hele goede morgen. Je verwacht nu een hele catchy jingle die we altijd hebben. Maar uh, helaas. Ik <soprattutto> zit nog in Alkmaar. Die zit nog in Alkmaar. Dus, het uh, maakt niet uit. Wij zijn er. Het... Uh, het is een tijd geleden dat ik hier heb gestaan, maar... Uh, Even ja, vinden, ja. hè? ik moet het ook echt gaan leren hoor, binnenkort. Ik heb het ooit geleerd, maar ik weet het gewoon niet meer. Ja, dat, dat jij hier gaat staan, dat we gewoon omwisselen. Ja. Kunnen we nu ook doen? Ja, nou, met, dan moet je me ondertussen wel instrueren, want uh, ik ben daar niet zo heel goed in. Maar je hebt wel de muziek van Wilco voor ik, ik, ik, heb, ik heb de Wilco-muziek, uh, Wilco ik, uh, uh, ik ben er helemaal klaar voor. Nou, en wat een week was het? Niet normaal, met die het, Peter... Ja. Peter en, R. De Vries, ja. uh, de, de coronamaatregelen die natuurlijk deels ja. weer worden ja, en ingetrokken. Ik, en ik ben een collega kwijt. Een andere collega is 25 jaar in dienst. Dus uh, op zich uh, is er gewassen genoeg te doen. Ja, maar ik, uh, ja, Peter R. de Vries, ja... ja uh, we zijn wel in shock allemaal, hè? Ja, nou, ik, ik, vind dat, uh, ik vind dat een lastige, want heel eerlijk... Ja, hij nam risico's, dat is het uh, ding. Uh, hij hij wist zelf wat hij, welke risico's hij nam. Hij uh, en, uh, laat, uh, begrijp me niet verkeerd, het is vreselijk wat er gebeurd is. Um, maar iedereen doet alsof het, alsof het heel verbazingwekkend is dat hij is neergeschoten. Terwijl dat is niet iedereen, zo, maar waar iedereen zich afvraagt hij al overleden is. Dat vind ik dan ja. een beetje. Van, oh, he, dat allemaal bloemen liggen daar. Dat je denkt van nou, als hij, als hij straks wakker wordt, wat ik hoop. Ja, absoluut. Dat hij dan denkt van jongens, doen het even normaal. Ik, ik hoor het er zo zeggen. <laughs> dat overdreven allemaal. Nou laten we. Ja, nou ja. Ik weet, ja hij heeft een, volgens mij een. Uh een schotwond op zijn hoofd. In zijn hoofd, ja. Ja, dus uh, dat is heel gevaarlijk. het is maar dus, de vraag hoe hij daaruit komt. Nou ja, de, de vraag is of je wel wil dat hij eruit komt. Ja, uh, dat, dat is inderdaad de vraag. Want ja, als hij eruit komt en hij is uh, voor de rest van zijn leven verlamd... en uh, dat ging dat ja, hem... Als je een kastplantje ook... hoort, dat is niks voor hem. Nee. Dus... Ja, oké, ja. uh, dus ik vind het wel moeilijk hoor. Ja. Nou ja, uh, zometeen uh, zo meer. Uh, laten we eerst eens dus even een, uh, een cd'tje plaatsen. Even een plaat. ontbijten, we gaan even ja, ontbijten. tijd voor ontbijt best of my days van American Art. dat waren de Arctic Monkeys met Best Day of My Life. Ja. Ik, uh, jij, jij bent maar even je Facebook gaan checken. Nou, ik zit ondertussen even te kijken of er nog leuke nieuwe berichten zijn. En ik wilde een, een leuk bericht wilde ik eventjes uh, plaatsen. Dus, maar dat, dat vind ik ook zo wel. Had jij, had jij nog een festival gepland staan? Nee, eigenlijk niet. Maar ik vind het wel heel snel, want zeker de festivals buiten. Maar ja, dit mag tot 12 uur. Dus ja, maar... maar gaat, dat, mag... gaat dat door? Mogen we de Zandvoortse festivals doorgaan? Nou ja, de festivals mogen. En dan moet, maar als je een festival wil organiseren... moet je het, geloof ik, testen voor toegang. Moet je, uh, moeten de mensen zitten... en anderhalve meter houden. Nou. Dus, dus de festivals in Zandvoort? Ik denk dat er misschien... straks in Goedemorgen Zandvoort wel... Uh, bepaalde mensen hier gaan komen. En, uh, en dan gaan we horen hoe dat zit. Maar ik heb zelf het idee van... Ja, als het op straat is en er staat een beentje... en de mensen lopen langs en die drinken wat. En uh, het, het beweegt, ja... Nee, uh, live, uh, hoe heet het? live optredens en dergelijke... ook in kroegen en zo, ze mogen niet. Nee, maar dus... ik heb het niet over kroegen. Ik heb het op straat. Ja, ik denk dat dat, dat, ook dat dus mag. ook niet mag. Oké. Okay. Uh, het wordt nu ook weer spannend met de Grand Prix natuurlijk. Ja, dat... Uh, God. Ja. Nou ja, ik vind het wel... Uh, hoe heet het? Uh, um, het is puur juridisch dat ze... Uh, dat ze niet hebben gezegd van. Uh, ja, het is vanwege de vakanties. Maar ja, ik vind het wel apart dat we eigenlijk nu. Want dat, tussen de regels door las je dat toch wel een beetje. Ja, als we nu op rood gaan, dan kunnen we niet meer op vakantie. Ja, en dan, toeristen kunnen uh, ook niet hierheen komen. En toeristen kunnen niet hierheen komen. Dus de vakanties zijn nu toch wel een beetje leidend. En uh, ja, ik ken vrij veel mensen in het. Uh, uh, hoe heet het? Uh, um, in het festivalleven, uh, die ja? eigen festivals hebben en dat soort dingen. Ja, ik maar die zijn al, heel duur voor hem. Ik vind het vooral omdat festivals buiten zijn. Ik ben uh, de, de gewoon wel blij voor de, de, de horeca-uitspanningen... Uh, die dan inderdaad uh, met terrassen en zo, weet je wel, dat dat, dat, dat gewoon kan. Maar ja, ik, ik ga twijfelen. Ik denk van, moet ik als ik nou naar de winkel ga, als het zo hard gaat... Hè, en dat gaat dus gewoon zo... dat ik denk van, moet ik nou toch maar weer een mondkapje op gaan doen in de winkel? Ja, maar ja, weet je, baat het niet, dan dus gaat het niet. Ja, ik dat, denk wel dat uh, ik dat ga doen, want uh, ik, ik ben wel volledig gevaccineerd... Mijn vriend nog niet, weet je wel. Die krijgt hem vandaag. Dan ben je nog twee weken weer dan uh, vatbaarder. Dan denk ik vind ja, zekerheid voor alles. Ja, waarom niet, weet je wel? Ja. ja, maar gaat ja het dan... gaat er zijn als je net in de eindsprint... dat je dan besmettert. Maar ja, ga je, dan, ga je dan over twee weken... denk je dan wel van, nou ja, laat maar. Laat nee, maar ik denk dat afstand houden dat ga, blijf je toch doen. Maar het nare is, ik ben van de week dus ook een soort... Uh, uh, Condoleance gehad met collega's. Want er is dus een collega van mij onverwacht onverleden. En uh, toch, dat iedereen van... nou, uh, fuck het we gaan uh, het even omhelzen. Want ja, we, we hebben het er gewoon moeilijk mee. Ja. En dan denk je, oh shit, weet je wat? Dat, waarom doe ik dat dan? Weet je, ja, ik ben wel ja. gevaccineerd, maar... als je nu dus hoort hoe hard het gaat, dan denk je... Nou, oeh. Moet ik wel heel eerlijk zeggen, het was natuurlijk zo van... Uh, de maatregelen, er waren... je mocht nog maar twee mensen binnen uh, huis hebben. Vervolgens was het... je mag naar vier... vier. En toen echt in mum van tijd was het echt zo... Nou, alle maatregelen. Ze kunnen overboord, Succes ermee. Ja, ja, ja. Ga maar lekker feesten. Doe je ding. Ja. Het voelde echt als bevrijding. En heel eerlijk, ik, had het, nou, ik was ook vrij streng op de, op de maatregelen. En ja, ik had de afgelopen tijd ook gewoon zoiets van... Nou, ja, weet je... Uh, het is moeilijk om, uh, om weer... Het, uh, nou, je wil laten ook hoor. Iedereen ik. om je heen, je mag weer mensen binnenlaten. Maar je, officieel moet je wel die anderhalve meter houden. Maar ja, ja dat lukt niet uh, dat, dat, binnen. dat lukt dus niet altijd. En dan, ja, ik merkte toch wel dat ik er zelf ook wel wat makkelijker in werd. Uh, toch weer iemand, uh, ook wel wat mensen een hand gegeven. Dat, weet je wat, dat soort dingen. Terwijl, ja, eigenlijk, uh, eigenlijk moet je dat niet doen. Maar uh, ja, dus. Uh, ja. Nou, het is afwachten. Hè? Ja. Ik hoop wel gewoon dat, het, uh, dat zeker het weer lekker blijft. Dat iedereen lekker alles open heeft. en eh, Waardoor de ventilatie optimaal is. En dat we dan hopen dat het gewoon uh, niet te gek wordt. Had jij nog andere uh, spannend uh, ander, nieuws ja. klaarstaan? Ja, ik zie hier weer uh, een nieuwtje. Dat een auto via een deskem is dat, uh, geregistreerd. Dat een Jeep Grand Cherokee is vier keer door de bliksem geraakt. Dat is toch wel veel, hè? En uh, de automobilisten die bang zijn, die kunnen ze opgelucht op adem halen... Want het, is eigenlijk net het werkt eigenlijk net als de zogeheten kooi van Faraday, weet je wel? Want ja, uh, dat we ja, daar heb ja. je bescherming tegen statistische ontladingen. Dus ga niet die auto uit als het bliksemt. En de beelden zijn opgenomen in de buurt van Waverley, Kansas... tijdens een zware onweerbui. En uh, de verlichting van de SUV viel uit. Maar alles, de, de, de, de, de, de wielen, de, de elektronica... De, de hele auto is geroosterd gewoon. Zo. Maar, maar ik vraag me dan wel af... Het is een kooi van Faraday, maar uh, als je dan toevallig dan wel de buitenkant aanraakt... krijg je misschien wel een schok. He, je moet dus inderdaad zorgen dat je, dat je niet... Ja. Uh, ja, dat vind ik het moeilijke. Ja, ik... Uh, nou ja, het, um, het schijnt veiliger te zijn, maar ik <laughs> heb nou niet zoiets van... Goh, dit oh. lijkt me nou een leuke ervaring. Uh, ja, ja, er ja. is een filmpje van. Er is zelfs een filmpje uiteraard, van. We gaan hem even uiteraard. op onze Facebookpagina plaatsen. En ik denk, jee, maar het is wel uh, heavy hoor. Ja, en dan is het nu tijd voor uh, tunnel Vision van de overslept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 Tunnel van de Overslapt. En de vakanties zijn weer begonnen. Het is, uh, het is heerlijk. De vakanties zijn ja, weer begonnen. Ja, ik, ik, ik zit ook te kijken of ik uh, kan zien... wat de real-time informatie is over de verkeersdrukte. En uh, ja, er staan hier en daar staan er wel wat... Uh, ja, volgens mij valt het nog mee. Als, ja, je, nu, als je nu vertrekt... Nu. kom je nog uh, ja, voor de files uh, Nederland uit, denk ik. Ja, er zijn ook hoop mensen die dan s'avonds al vertrekken. Ik heb ooit ben ik een keer naar... Uh, Oh. Toen de malige Joegoslavië. En toen vertrokken we s'avonds om 11 uur. En die man dan doorrijden tot de volgende ochtend 2 uur. Hè. Gewoon best gevaarlijk. Ik had bereid nog niet. Maar dan uh, slaap in uh, Oostenrijk. En dan uh, de volgende ochtend de laatste 5, 6 uurtjes. Maar dan schijnt het dus heel erg rustig te zijn in Duitsland op die uh, grote snelweg. Ja, en dan kun je gewoon met uh, 300 lichtjes. Uh, maar oh, dat is wel één persoon dan zoveel rijden. Hè. Dus, ja, nou, dat is ja. gewoon levensgevaarlijk. Ik heb, ik heb het in het verleden ook wel gedaan. Uh, ja? Maar uh, erg verstandig is het niet. Gewoon. Netjes doorwisselen. Ja, ik bedoel, als je ja. allebei kan rijden... gewoon om zijn beurt twee uurtjes ja. of anderhalf uur. Maar list het is maar dat diegene ja. die het meeste wil rijden... en het graag doet, die gewoon even kan ontspannen, weet je wel. Ja, precies. Nou ja, als we het dan toch over, over rijden hebben. Ja. Uh, er is een uh, record gebroken door het Nederlandse uh, merk uh, Lightyear. De Lightyear One. De, de eerste zonneauto van, uh, van het uh, merk. Uh, die heeft een testrit in, uh, in Duitsland ge gemaakt. En die heeft op één acculading 710 Kilometer weten te behalen. Oh, okay. En de accu is 60 kilowattuur. En even dan denk je, nou ja, 710 kilometer, dat is best een mooie. Uh, weet het? Ter vergelijking, de Tesla Model S met een 60 watt uh, kilowatt uh, batterij, die haalt op het moment 345 km per uur. Dus het is echt wel een, oh, een behoorlijk record. Ja. En oh ja. nu denk je, nou ja, hoe, hoe hebben ze dat dan behaald? Nou de auto is wat gestroomlijnder dan de, dan de meeste auto's. Uh, heeft een, een hele grote, nou ja, gewoon de hele bovenkant is één groot uh, zonnepaneel. Ja. Maar, en dat vind ik het mooie van deze auto. Hij is ook mooi. Het is ook oh. gewoon een, een, een ja, ja, ja, ja. het ziet eruit als een auto. En niet, uh, nou ja, hoe heet het, de TU Delft heeft natuurlijk ook die, uh, die zonneauto's waar ze op rijden, uh, waarmee ze uh, wedstrijden rijden en zo. Maar ja, ja, dat is gewoon een kuipje met een zonnepaneel wat, uh, uh, wat redelijk hard gaat. Ja, maar ja. dat is het. En dit is echt gewoon een, een auto. Nou ja, ik zou ermee willen rijden. Zeg maar en is het op benzine of is het oh een batterij? Da uh, hij is uh, volledig oh. elektrisch en hij heeft dus een heel groot zonnepaneel. Oh, uh, okay, okay. Waardoor hij dus uh, 710 kilometer kan afleggen zonder te nou, ik heb Nou, dus, uh, laatst heb ik dus een, een, een testricht gehad in een Mirai... Ja. En, uh, en die was dan ook iets van 700 kilometer zou je kunnen rijden dan uh, op, op een tank. En dan heb je 5 gram gaat er dan in van die uh, waterstof of hoe zeg je dat? Uh... Ja, watersto ja, ja, ja, waterstof volgens mij. En, uh, dat is, dat is, uh, en je krijgt dan ook met die auto van je hebt geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Je krijgt zoveel korting uh, omdat het uh, milieuvriendelijk is. Ik denk van wauw, dat is wel mooi. Ja, het nadeel is wel van, van waterstof, in ieder geval op dit moment nog... Je kan het, bijna uh, nergens tanken. Je kan bijna nergens tanken. Nee. En als je gaat tanken, is het, uh, is het duurder dan, uh, uh, op het moment nog duurder dan een benzinerij. Oh, zij, zij zei dat het hetzelfde was. Nou ja, laat dus, het hetzelfde uh, zijn, ja. maar dat, ja, dat is nog steeds belachelijk. Er 13 adressen in Nederland waar je dat kan halen, die, nou ja, uh, die grammetjes. Als we het dan toch over waterstofauto's ja? hebben. Een ander recordje van de TU Delft. Die heeft namelijk uh, um, um, een wereldrecord gevestigd met een waterstofauto... En met een beperkte hoeveelheid brandstof heeft, hebben ze bijna 1200 kilometer uh, afgelegd. En dat is uh, 200 kilometer meer dan het vorige record. Uh, wat gevestigd was door, uh, door Toyota. Uh, tien studenten reden 36 uur achter elkaar rondjes op, uh, Helmond, uh, op de Helmondse wielerbaan. En uh, nou, daar uh, het dus uh, maar 1200 kilometer in uh, 36 uur. In mijn hoofdrekening is niet zo goed. Ik, uh... ja, is, normaal zeg ik altijd als je op vakantie gaat, nou, je, je, je legt ongeveer 100 kilometer gemiddeld per uur af. Ja. Omdat je met, met pauzes mee, hè, want vaak kan je dan uh, op de kan je wel 120, 130 rijden. Dus dan haal je wat in. Dus gemiddeld 100 kilometer per uur of 90. Dus, ja. uh, dus nou, deze heeft... Uh, minder, want... Ja, 36 uur. 36, zo, We, wij gaan hem even uitrekenen. 36 uur hebben ze gereden, dus dat, ze, hebben veel, ze hebben veel langzamer gereden ja. dan, uh, wij gaan hem even uitrekenen en dan uh, eerst even een, uh, een plaatje. In de summer of 07. En dat was Totally van Inhalers. Uh, ja, ze zijn het uh, binnenhof aan het uh, renoveren. Hè? Aan het renoveren. Ja, ik zag gisteravond uh, die stoelen die ze uh, daar al uh, aan het maken waren. Van de... we, we, weet Lauscheid? je wat die renovatie kost? Ja, Ik, geloof, ik, ik heb ik begrepen iets van 700 miljoen of zo. Nou, het zou, het, het, oorspronkelijk zou het 475 miljoen kosten. Uh, vorig jaar werd die al bijgesteld naar 562 miljoen. Eh? En nu zijn er dus uh, ja, wat uh, uh, veiligheidsmaatregelen bijgekomen die ze niet hadden verwacht. Dus inderdaad, hij is opgelopen naar de 718 miljoen. Waar die, uh, wat het nu gaat kosten om het binnenhof uh, te renoveren. Is het nou alleen die zaal of is het het hele gebouw? Nee, het is het hele gebouw. Oh, dat wel. Dus ja, dus, uh, het is, uh, dus... Ook de trappen, de vloeren overal? Uh, ja, ja, wat ze precies doen, dat weet ik niet. Ik heb niet uh, de bouwplannen uh, exact uh, uitgepluisterd. Maar uh, voor zover ik weet is het wel het volledige gebouw. En, uh, uh, ja, gaan ze. Uh, ja, het, het was niet veilig meer. Het deed niet meer aan de eisen van de brandweer. En uh, uh, uh, ja, het was gewoon. Uh, het was best gevaarlijk om daar te zitten. Dus uh, ja, nee, die politici liepen echt, uh, echt serieus gevaar. Dus uh, ja, het moest gebouwd worden. Ik denk dat het gevaar meer was als ze er de deur uitkwamen. Met al die wapjes die daar kwamen zeuren. Nou, ik denk dat dat ook wel een deel van de veiligheid. Uh, ...dingen is wat erbij is gekomen. Ja, zeker, zeker, zeker. Maar 700 miljoen. Ja, dat is ik, een uh, ja. ja. Ja, ik vind het een flinke verbouwing. Dat, uh... Maar ja, toen de tijd... ...de groene draak, die werd ook gerestaureerd. was ook een paar, een paar miljoen, een paar honderd miljoen. En dat wordt al allemaal... Uh, ...op de voor de schatkist, dus dan kan dit er ook nog wel bij, joh. Hé? Ah ja. ja. Ik heb trouwens wel een grappige berichten. Want uh, ja, wie klaagt er niet over het weer af en toe... Het was Sowieso. een man in Koeweit. En die heeft in een filmpje op TikTok geklaagd over het weer. Hij vloekt en klaagt in uh, slechte weersomstandigheden. Zandstorm waar hij doorheen moet. Hij zegt, ik kan geen hand voor ogen zien, zei hij. En uh, sarcastisch zegt, top hoor, Koeweit, top. En dan heeft de Koeweitse ministerie van Binnenlandse Zaken... heeft op Twitter laten weten... de man achter de beledigende video gearresteerd te hebben... en dat de nodige juridische stappen ondernomen zullen worden. Waarschijnlijk vonden ze autoriteiten met name het gevloek provoceren... En het schijnt dus inderdaad uh, dat de krant die meldt ook echt... dat de man die gaat dus gedeporteerd worden naar Egypte. En uh, het schijnt dus ook dat mensenrechtenorganisaties... regelmatig uh, aankaarten dat, uh, hoe Koeweit uh, de arbeidsmigranten uh, behandelt. Voor zeer kleine uh, vergrijpen kunnen ze al uh, gedeporteerd worden. En uh, liefst 70% van de bevolking van Koeweit bestaat dus uit expats. Maar je mag dus gewoon niet klagen... En uh, er, er was ook uh, nog een andere in Nigeria. Misschien, misschien moeten we dit invoeren in Nederland. Ja, dan is het gauw leeg, ons land, hoor. Ja, dan hebben we, ge ja. hebben we geen woningtekort meer, geen fileprobleem meer. Ja, dat is waar. Ja, dat is ik, waar. Uh, maar ja, waar deporteer je dan mensen heen? Dat, ja, dan ja we nou, uh, naar, uh, naar de woestijn of zo. <laughs> daar naar, naar, Kuwait. Genoeg, naar, Kuwait. naar Kuwait. Dan kunnen ze daar kijken of ze netjes genoeg zijn. Een soort opvoedingskamp. Ja, wat doen ze met de Oeigoeren ook, hè? Dit, dus, uh, dit, dit, uh, dit gaat, uh, gaat uh, een beetje de verkeerde kant op, uh, deze gedachten <laughs> Ja, zeker, zeker. Maar ja, het schijnt dus in, nu in Nigeria ook. Er, er is, wordt nu het gebruik van etalagepoppen worden, wordt verboden... omdat ze immorele gedachten oproepen. En uh, ja, het is dus een strijd met de leer van de islam. En het besluit afgelopen woensdag is dat dus uh, aangekondigd door het staatshoofd. En het is uh, eigenlijk wel raar. Dus het heeft dus over... Maar uh, uh, alle paspoppen of alleen vrouwelijke paspoppen? Of alleen mannelijke? Paspoppen, etalagepoppen die door kleermakers, supermarkten en boetiek worden gebruikt. Ja, daar staan natuurlijk leuke jurkjes op, denk ik. Die zullen niet bloot zijn of zo, dat denk ik niet. Nee, maar... Een beetje overdreven. En dat is, uh, is wel grappig. Ik wist niet dat Nigeria uh, staten heeft. Hè? Dat het staatje Kano, in het noordwesten van Nigeria... Het heeft dus de overwegend moslimbevolking en wordt geregeerd onder strikte sharia-wet. Sharia-wetgeving, ja, nou, ja. Ja, ja, uh, Dus dat moet je nagaan, dat is echt uh, verschrikkelijk. Nou goed, we gaan even. Uh, ja, nog. Uh, muziek. Voor muziek. En dan uh, gaan we straks. Uh, uh, de stand voor ze berichten. Ja, de stand voor ze berichten. Het is, het is er alweer, het is alweer zover. Goed, Imagine van Common. Been dreaming of a paradise Somewhere in Little Paris life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 Some women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 Ja, dat was Common met van uh, Imagine en uh, featured PJ. PJ is een pyjama. Ja, hij is een pyjama. Ja. Hij, is, hij heeft dit gezongen samen Dan met zit ik in mijn PJ's. Goed, dat tijd voor nieuws uit Zandvoort. Ja, geweldig. Ik, ik zie hier een bericht en uh, daar word ik wel blij van. Uh, alle inwoners van Zandvoort die zijn dus van harte welkom om uh, 2 september om te gaan kijken bij, op het circuit. Dus, dat wordt gewoon steeds meer bekend. En uh, zo hebben ook de bewoners van Bentveld, net als de bewoners van Zandvoort, ook een doorlaatbewijs nodig om op en rond de dagen van de Grand Prix thuis te kunnen komen. Dat bleek afgelopen dinsdag tijdens een online bewonersbijeenkomst die de Dutch Grand Prix had georganiseerd. En de fysieke afsluiting is niet bij Rotonde voor nu Unica... maar bij de rotonde op de viersprong al. Bij de haringbuis en de hout. Daar zaten dus de, de, de, de, de viersprongen, daar zit ja, nog ja. het politiebureautje. Daar zit nu het centrum in of zo. En daar worden dus echt vanaf donderdag 2 september om 1 uur s'nachts... Nee. of nee, om 1 minuut over 12 s'nachts... tot met met eh, maandag 6 september 5 uur in de ochtend... worden alle voertuigen zonder doorlaatbewijs tegengehouden. Het voelt toch weer een beetje als een avondklok, hè, dit? Ja, ja, ja zeker. <laughs> maar ja, voor vragen over doorlaatbewijzen... kunt u contact opnemen via www.doorlaatbewijs.nl-zandvoort. Dus blijkbaar zijn er wel meer uh, dingen. En uh, de Zandvoorters krijgen dus als compensatie op 2 uh, september in de middag... Uh, worden wij allemaal als inwoners welkom geheten... om als eerste een kijkje te gaan nemen op uh, cm.com. Circuit Zandvoort. Om het circuit van Zandvoort... Uh, dat Vrees is te bekijken. En volgens uh, Rob Langenberg, die head of event operations... van de Dutch Grand Prix... die zal het gepaard gaan met een hapje en een drankje. En uh, de uitnodigingen die geldig zijn voor maximaal twee personen... worden huis-aan-huis -huis verspreid in week 34. Oké. Okay. Dus dat is wel heel leuk. Dus, dus als, je, uh, als, je, als, je, als je niks interesseert, je kan hem vast goed verkopen. Ja, ja misschien wel. Ja, ik vind het wel leuk. Ik denk wel dat ik even ga kijken. <kijkt> maar voor de rest... Uh, ik, hou, ik heb er helemaal zin in. Het wordt gewoon één groot ja, feest. Ja, het wordt één groot hè? feest. En ik denk wel van. Uh, ja, er zijn overal fietsenstallingen. Ja, ik heb natuurlijk mijn eigen fiets. En uh, ik vraag me af: uh, ik kan gewoon toch wel door het dorp heen rijden met mijn fiets, weet je wel? Nee, je mag helemaal nergens meer heen. Nee. nee gewoon binnen blijven? Ik, als ik naar mijn broer wil, weet je wel, die woont nog nee. verderop. Ja, dat mag niet. Oh, chips. Nou, <laughs> dan, uh, <laughs> nee, dat, ik, nee, het gaat denk ik puur om het autoverkeer. Uh, dus als uh, dat niet iedereen hier met de auto heen komt... Ja, want als maar... mensen bijvoorbeeld naar het strand willen... Ja, dan uh, kunnen ze op de fiets gaan of zo. Op de fiets of met de OV. Met de, de trein. De trein zal lekker druk worden. Uh, goed. Uh... Ja, tot 11 uur maar. Het schijnt dus uh, tussen 8 en 11 uur s ochtends. Of die zondag uh, wordt het gewoon uh, chaos. En daarna zit iedereen is er al. En dan kunnen de gewone men ja, denk... mensen kunnen naar het strand, Ja, met het maar trein. Ik denk... ik denk dat er heel veel mensen... Uh, uh, toch wel hier even sfeer gaan proeven. Dus ik denk dat het uh, uh, buiten het feit, als je geen kaartje hebt. ja, nou ja, ik misschien als de Grand Prix er is, dat ik ook wel even denk. ah, ik ga hier even sfeer proeven. Ligt eraan hoe het uh, met corona zit, natuurlijk. Ja, um, gaat het door? Ja, manier, dat manier, we dat weten het niet. Oh, het is weer spannend. Ja, uh, ja goed nieuws ook uh, uh, namens de spot. Want uh, ja, er was natuurlijk de beach up En nu heeft de, de spot als eerste Zandvoortse strandpavioen. een uh, plasticvrij terras. Op 3 juli treedt uh, een Europese wet in werking. Uh, uh, waarbij uh, het gebruik van een aantal wegwerpplastic zoals rietjes, bestek uh, en bestek verboden wordt. Sommige uh, strandpauvilloons gaan zelf uh, verder dan uh, nodig is. En worden uh, bestempeld als plasticvrij terras. En uh, de spot is dus, uh, heeft als eerste dat uh, stempeltje gekregen. Heel goed. En uh, ja, het is ook allemaal niet nodig. weet je. Dingen kunnen gewoon in de vaat wassen. En ja. Nou, ik, heb ook, ik heb wel laatst dat ik van... Goh, ik moet even... Uh, vorkjes hebben, want we gaan op het strand uh, halen salade en dan gaan we eten. En dat, dat is dus zo'n zakje met een uh, houten vorkjes. Maar ja, die blijven wel goed, dus die zitten gewoon standaard nu in mijn strandtas. Ja. Nou, lekker. Ja, ja, het voordeel is wel, als die natuurlijk in de zee terechtkomen, die breken gewoon af. Dus ja. is, er uh, is, is niks mis mee. En, uh. nee, ik zag laatst ook dat ze uh, van een uh, soort algen uh, moesten... We hebben natuurlijk altijd al die algen hier uh, aan zee. ja En dan, da, daar uh, gieten ze nu uh, zolen voor uh, slippers. Oké. Okay. En uh, ze zijn ermee bezig. Het is nog niet. Uh, ze zijn ermee bezig. Ik heb het ook gedeeld. En uh, ik vind het zo van. Ja, als, als die straks echt komen, dan denk ik ook wel een paar gaan kopen. Dat is maar om te steunen. En ik vind het gewoon ook wel leuk dat het er is. Ik maak er graag reclame voor. Oké. Okay. Nou, cool. Heb je nog meer. Sandwoordsnieuws. Uh, nieuws? Ja, zeker wel. Dus. Uh, van 9. Van oh nee, dat is de reistijd. Maar uh, tot en met 12 juli kunt u reageren op de omgevingsvisie. Want uh, onze, onze gemeente heeft dus uh, die omgevingsvisie geregeld... dat mensen mee kunnen praten. En uh, de inspraakperiode loopt dus tot 12 juli. Dus ga kijk even op uh, www.zandvoort.nl bij nieuws. En daar kan je dus meer erover zien. Dan kan je het hele artikel zien, want dat is een centrale boodschap... dat uh, we Zandvoort jaar rond aantrekkelijk willen maken. Dus uh, okay. zandvoort.nl slash omgevingswet. En daar kan je het hele, hele ontwerp zien. Maar dat gaat er dus voornamelijk om... hoe krijgen we in de winter ook mensen... Ja. Ja. Hoe, hoe wordt het toch ook leuk in, uh, in de winter in Zandvoort? Dat is een nou, beetje... De... Maar het gaat ook in de zomer van hoe kunnen we het goed regelen. En de duurzaamheid, groen en toekomstbestendig. Mobiliteit, dat Zandvoort slim bereikbaar is. En dat ons dorp aantrekkelijk en leefbaar wordt. Dus, uh, ja. Het is echt ook voor de bewoners. Hè? Het gaat niet alleen om toerisme. Dus, nou, uh, mooi. Ja. Tot zover het Zandvoort nieuws. Tot zover het Zandvoort nieuws. Goed. 4, 3, 2... Radioactive from DeWayne. So I won't get no radio Net, uh, net binnen, uh, festivalorganisator ID&T... die spant een uh, kort geding aan tegen de overheid... nadat uh, vrijdagavond nieuwe maatregelen tegen, de corona, tegen het coronavirus werden aangekondigd. De, organisator, uh, of de organisatie noemt de, de maatregelen disproportioneel... en zegt maandag uh, een concept uh, dagvaardiging bij de rechtbank uh, in te dienen. Uh, ja... Ik snap het ook wel een beetje. Ze, ze, hebben natuurlijk, uh, ze kregen allemaal groen licht en uh, we kunnen met z'n allen. Uh, um, uh, ja, we kunnen vanaf 1 juli weer. En uh, ja, het kost nogal veel geld om uh, zo'n uh, uh, zo festival te organiseren. Ja, en uh, ik denk dat het echt miljoenen euro's uh, schade uh, gaat leiden. Doordat uh, ja, er toch best wel behoorlijk wat, uh, wat festivals van hun niet doorgaan. Uh. Ja. Maar ja, schade. Het is het derven van inkomsten. Hè? Ik vind schade altijd weer wat anders. En uh, ik hoop gewoon wel dat... Uh, kijk, want uh, al die kosten die ze gemaakt hebben... Kijk, die drank die ze allemaal ingeslagen hebben... Die, die bederft niet, weet je wel. Het is inderdaad een gebrek aan inkomsten. Nee, maar, ja, het personeel nee. wat je dan uh, in gaat huren... Dat heb je niet ja. ingehuurd. Dus dat scheelt allemaal weer. Ja maar, ja, maar... Gebrek aan inkomsten, maar je hebt ook... Uh, uh... Ze hebben ook al die, die podia moeten maken. Kijk, Waar staan ze er allemaal al? Dat is de vraag. Die, die, nou ja, er zijn daarvoor een hoop voorbereidingen. Ik weet, uh, ja, ja, ja. Uh, hoe heet het? Uh, uh, vol, niet volgend weekend, maar dit weekend erop uh, is Milkshake Festival. Of zou Milkshake Festival zijn? Nou ja, een van mijn, uh, van mijn opdrachtgevers. En ja, die hadden alles al klaar staan. Die hadden alles. Nou ja, alles. Niet alles natuurlijk, maar nee, ja. die hadden al heel veel voorbereidingen gedaan. Ja. Ja, ja, ja. En het is natuurlijk ook zuur voor alle mensen die daar uh, kaartjes, die voor, hebben kaartjes voor hebben gekocht. Ja, en, uh, ja, nou ja. Ja, het, het gaat weer ja. gedeeltelijk op slot, hè. Dat is gewoon jammer. En, en, het waard, en stiekem, we zagen het allemaal aankomen. Want ja, ik, ik, nou, ik blijf erbij. Ik heb me echt verbaasd over het feit dat ze in één keer alles open hebben gegooid. Ja, ja. Dus, ja. Maar ook niet nadenken inderdaad. Van, hé, je hebt je shot en gelijk uh, krijg je die app... en gelijk kan je overal naar binnen. Terwijl inderdaad er moet twee weken tussen zitten. En dat, dat gebeurt nu. Ja, nou ja. Genoeg corona. Ja, en verder. Ja, nou ja. Uh, genoeg, ja. ja, nou ja wat, uh, wat nu ook minder gaat voorkomen... omdat uh, er minder verdiend gaat worden. Maar de Duitse politie uh, vindt 1 miljoen euro aan cash... in een busje uit Nederland. <laughs> dus dat gaat voorlopig nu voorkomen, dat we dat vinden. Uw gevoel dat er iets in de haak was met een bestelbusje... dat uh, heeft de agent uh, uh, een busje aan de kant toe zetten. In de mercedes Vito vonden ze geheime bergplaatsen... waarin bijna 800.000 euro verstopt zat. En een reistas naast de bestuurder bleek dus ruim 200.000 euro uh, te bevatten. En het was een uh, 34-jarige bestuurder uit de Oekraïne. En hij is nu gearresteerd op verdenking van witwas en drugshandel... En de vangst uh, is al van uh, een paar maanden geleden hoor. Maar de politie van Keulen Keule maakt het nieuws pas vrijdag bekend. Vanwege een undercover onderzoek dat daar de beslagnames was opgestart. En wat loopt nog? Dus uh, dat is gal, jongen. Daar heb je gewoon een, een miljoen bij je in de auto. Ja. Je moet er ook niet aan denken dat je dan een botsing krijgt en dat je tank explodeert en dat het gewoon weg is, weet je? <laughs> nou, ik denk dat, dat dat nog een, een minder zorg is als jij 1 miljoen in je kofferbak hebt liggen. Ja, denk ik dan je, je, ja, dat je dat is wel spannend, denk ik. Hè? Ja, en goed nieuws: uh, uh, de Amerikaanse president Joe Biden wil dat uh, Apple en andere grote techbedrijven hun uh, restricties op reparatie uh, door derden laten varen. Uh, ja, vanaf nu. Uh, op dit oh ja, moment dat je je ook het een nog, andere kan laten, het, laten repareren. Ja. Ja, op dit moment is het zo dat uh, anderen wel mogen repareren. Maar dan moet je gecertificeerd zijn. Uh, en als je gecertificeerd bent, mag je maar hele simpele reparaties aan, bijvoorbeeld telefoons of laptops of zo doen. Mm -hmm. En uh, nou, er zijn al een aantal uh, uh, organisaties die toch wel vechten voor de uh, right to repair. Omdat ja, er is een beetje een maatschappij ontstaan, waar we telefoon is kapot. Gooi maar weg, koop maar een nieuwe. Uh, ik weet niet of je ooit wel eens uh, een, een, een Apple-product hebt gehad... wat kapot is geweest. Als je naar de Apple Store gaat... dan uh, ik denk, in zijn, gaat, die, toch? zijn die reparatiekosten zo hoog... dat je ook denkt van, nou, ik koop wel een nieuwe. Uh, terwijl uh, het vaak uh, een, een, like toch wel een, sim een simpele reparatie ja, ja. kan zijn. Um, ja, ja ik, vind het, ik vind het zelf heel fijn nieuws, omdat... Uh, ja, het wordt steeds lastiger gemaakt om, uh, om zelf dingen te repareren. En uh, ja, ik, ik hou er niet zo van die hele wegwerpmaatschappij. Dus, uh, nee, nee. Ja, dat eigenlijk. <laughs> ja, <laughs> meer kan ik er ook niet over vertellen. Uh, ja, we gaan, uh, gaan luisteren naar. Uh, de 27 Club van Dennis Lloyd. going nowhere.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 For the first time in my life I know that I know, no, cause I've lived, lived, klaar voor de Olympische Spelen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er niet zoveel mee. Ik vind de opening altijd leuk, maar ja, die wordt nou helemaal niet zo interessant. Hè, deze keer. Nou, je, ja. je, je, je weet het niet. Je weet het niet. Ja. Nou, uh, weet het, de Japanse overheid heeft nu definitief besloten dat er geen toeschouwers aanwezig zijn bij het, uh, ja. bij het uh, de Olympische Spelen. Maar ze doen toch een poging uh, om het uh, gezellig te maken. En ik uh, zal even een filmpje uh, posten op de Social media. Uh, waar, uh, waarin uh, te zien is hoe ze die poging doen. En nou ja, het is Japan, dus uh, doen ze gokje. Hoe ze dat doen? Ja, hoe ze, hoe ze proberen de tribunes toch een beetje gezellig te maken. Oh, er zijn al die poppen natuurlijk. Ja, de, eh? uh, in het filmpje is te zien hoe. Uh, uh, je, zie je dansende robots, uh, uh, hoe heet dat? Uh, foto's van allemaal mensen die op de tribunes zitten, uh, paspoppen. Uh, en ja, die mochten niet meer, hè? Oh, dat was het ander land. Dat is een ander land. Ik denk dat die daar geblurred worden voor oh. de Olympische Spelen. Maar uh, ja, in Tokio, ze proberen er toch wat leuks van te maken. En dat is altijd wel, wel goed. Maar ja, het blijft toch een beetje een domper op. Net zoals alle online feestjes en online... Ja, het is het net niet, het, hè? Het, het, ja. Maar ja, het, het moet het, toch gewoon niet zo zijn dat we dat soort dingen gewoon nooit meer kunnen? Ik vind dat zo jammer. Nou. Het gaat weer terugkomen. Alleen, ja, we wanneer, moeten toch hè? weer, weer, weer, weer even langer wachten. Ja. Nou, ik vind wanneer. het wel bijzonder. Maar ja, er is nu 1,37. Dat is ook wel heel veel. Hè? En, maar, maar wat je dan nu ziet op uh, internet van uh, de, de dashboard, dat uh, het aantal besmette mensen 10.941. Nou, het zijn er nu wel meer volgens mij. Ja, nou, ik, ik vraag me vooral af. Um, hoe, uh, hoe het naar verhouding staat met het aantal testen wat is afgenomen. Ja. Dat. Uh, uh, ja. Ik vind. Soms krijg je niet alle, alle cijfers mee. Ik neem aan dat die wel allemaal worden overwogen. Maar. Uh, er wordt natuurlijk ook veel meer getest. Want we gaan met z'n allen. Uh, willen we uitgaan? We willen op vakantie. We willen. Ja. Dus er worden heel veel mensen. Uh, uh, ja, getest, ja. Getest, dus, ja en Maar ja, je hebt natuurlijk die thuistesten, die hoor je ook natuurlijk niet. Maar ik zie dan wel, het wordt geschat dat iedere minuut 251 mensen een prik krijgen. Dus dat is best wel veel. Ja. Dus, uh, ja, Geplande prikken, komende week 1,3 miljoen weer. Nou ja, dat moet het toch zo klaar zijn. Er, zijn. er zijn al net zoveel prikken gezet als dat wij inwoners hebben in Nederland zo'n beetje. 17,5 miljoen. Dat is de waarde van 8 juli. Maar ja, dus maar ja vind ik wilde wel op tweede plekken ja, ja, erbij. Ja, ik wou net zeggen, je moet, uh, je moet hem door twee delen. Ja, dus, nou ja. Uh, ja en de Haiti heeft uh, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties gevraagd om troepen naar het land uh, te sturen om essentiële infrastructuur zoals vliegvelden, havens en uh, energiecentrales te beveiligen. De autoriteiten zijn bang dat uh, uh, die het uh, volgende doelwit kunnen zijn uh, na de moord op uh, president uh, Jovel Moussi. Ja. Uh, van woensdag. Uh, ja, het is natuurlijk wel een uh, ja, heftige, heftige gebeurtenis. En het schijnt dat het land echt helemaal in. Uh, het is natuurlijk ook niet een heel uh, stabiel land, um, maar dat ze nu helemaal uh, uh, in. Uh, ja, in de lente In het verval zitten. zitten. Ja, verschrikkelijk. Ik vond het ook zo'n leuke, leuke president ook. Die deed me ook een beetje denken aan Barack Obama, als je hem zo zag. Ik. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem, dat ik hem echt niet voor de geest heb. Nee, halen. ik heb hem op het gezien af en toe. Dus, uh, maar ja, het is... Dus, uh, ja, dat is op tv en zo, hè? Dat is wel heel ouderwet. Jij kijkt niet meer op tv, hè? Helemaal niet meer, hè? Ik uh, kijk weinig tv. Ik kijk wel het nieuws, maar dan gewoon uh, via de app. Oh, okay. dat, is, uh, dat is cool, namelijk. Ja, ja is dat dus, uh, cool? Oké, okay, oké. Okay. Goed. Ik zou zeggen... Wat is het volgende nummer? Hmm. Het volgende nummer is Leave a Light on van Moded Mouth.